van pedofielen met elkaar te verbinden. Het Tweede Kamerlid Ronald Plasterk gaat niet opnieuw proberen om PVDA-leider te worden. Na het aftreden van Job Cohen was hij een van de kandidaten voor het leiderschap, maar hij verloor van Diederik Samsom. Nu er nieuwe verkiezingen komen, moet de PVDA weer een nieuwe lijsttrekker aanwijzen. Plasterk benadrukt dat Samsom vorige maand duidelijk meer stemmen haalde dan hij. Hij vindt dat Samsom het voortreffelijk doet en dat de partij de gelederen nu moet sluiten. Plasterk wil wel weer in de Tweede Kamer. In Californië wordt op 6 november, gelijk met de presidentsverkiezingen, een referendum gehouden over het afschaffen van de doodstraf. Als het voorstel wordt aangenomen, wordt de straf van de ter veroordeelde omgezet in levenslang, zonder voorwaardelijke vrijlating. Op dit moment zitten in Californië 725 mensen in de dodezeil. Met het afschaffen van de doodstraf bespaart de staat miljoenen dollars, zo zeggen voorstanders van de maatregel. In Noord-Korea worden volgens diverse media de laatste voorbereidingen getroffen voor een derde nucleaire test. Noord-Korea probeerde eerder deze maand een raket te lanceren, maar dat mislukte. En die test kwam het land op internationale kritiek te staan. Noord-Korea heeft tot nu toe twee keer een kernproef gedaan, in 2006 en in 2009. Het weer vanmiddag buien met kans op onweer en hagel. tussendoor ook af en toe zon, maximaal rond 13 graden. Morgen eerst droog en flink wat zon. In de loop van de middag gaat het regenen. Dit was het NOS. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A9 tussen Alkmaar en Dorp en op de A37 tussen Hogeveen en Duitsland. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo brengen we u onze herkenningsmelodie van Louis Davis Met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Dit uur onder andere muziek van Millie Scott, Ria Valk. Maar nu is Wilke Alberti met Hey niet zo zoenen op het zebrapad. Hey niet zoenen op het zebrapad, je weet dat dat niet gaat, hier midden in de straat. Hé, hey, niet zoenen op het zebrapad, dat mag niet lieve schat. Hé, hey, niet stoppen op het zebrapad, want als je dat hier doet, dan gaat het niet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 Rond passeren, alle auto's blijven staan. Maar intussen zijn de heren aan het voeteren gegaan. Hey, niet zoenen op het zebrapad. Al lijkt het je, dat. dat kan niet in de stad. Hey, niet zoenen op het zebrapad. Het mannen. It's Antonio, Filippo, Filippo is heel anders dan Fernando. Heus die stap niet in zijn auto en rijdt dan nog naar San Antonio. Maar Fernando die verlangt zo naar haar, ook al is hij moe, hij pakt zijn gitaar. Heeft zijn liedjes en zijn liefde, cadeau aan haar in San Antonio. Donio, don, die don, Antonio. Filippo, Filippo, zeg nu s'avonds tot Fernando, wacht nog even, want ze komt zo, ze komt voor mij, het San Antonio. Togidor, ik kan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 wat was het leven fijn als ik bij jou kon zijn, al was het gewoon een enkele dag. Gina, Gina, Gina Lolo Bricida. maar ach wat denk ik aan, ik weet dat dit niet kan, ook weet ik dat zoiets niet mag. U hoorde muziek van Tony Bas met Gina, Lolo, Rigida. Daarvoor muziek van Millie Scott. Met het mooie nummer Fernando en Flippo. Daarvoor Ria Falk met Als ik de golf aan het strand zie. En het begin van het blokje hoorde u veel met Heen niet zo zoenen op het zebrapad. Zandvoort uit Zandvoort. Reisje terug in de tijd iedere dinsdag. tussen 11 en 12 en natuurlijk op de zaterdag de herhaling tussen 1 en 2. Reis je terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zometeen Doris met zijn Holland. Maar nu eerst Conny Fink en de Schellerbellen. Het maakt je niet dik.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 Kinderstem die kleur geeft aan een saai grijze dag. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Het was even net als. The lady.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 het meisje bleef me praten en hij snakte naar een zoek. Hij dacht als ik niet in, gaat ze zo tot morgen door. Hij stoof wat dichterbij en zei zachtjes in haar oor. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet vandaag.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 Maar op papa is aan zijn kroost veel vrije uurtjes kwijt. Dan maakt die warme bakjes klaar en spoelt die luiers schoon. Van vrouwtje lief krijgt hij dan steeds een extra kus als lopwaar. Hm? 20 kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig kindjes, dat moet een tweeling zijn. Ning heeft een dipneus, daar lijkt ze precies op ma.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 Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig tintjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een witneus, daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op patat.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 Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week met mij, Mario Zandvoort, hier op CFM Zandvoort. Reizen terug in de tijd. We horen muziek van Jonkers en de Joffers met twintig kleine vingertjes. Daarvoor ja, Helma en Selma met Kom over de Brug. dan Saskia aan Serge met het zijn de kleine dingen die het doen. Doris en Holland. En ook nog Connie Fink en de Schellebellen. Het maak je niet dik. VFM antwoord. Door met nog veel meer mooie muziek. Want daarvoor zitten natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Lady Trio met helemaal door Maar nu is het orkest zonder naam met wipneus en Kersemond. En ik hoorde laatst vaker dat sommige, dat het vaker dat het vaak een herhaling is. Nou, is het een of andere foutje in het systeem. Communicatie tussen mij en het systeem, om het maar zo te zeggen. En uh, ja, daarom is het wel eens dat de herhaling een herhaling is van een herhaling. Maar in ieder geval, ik kan u vertellen: afgelopen week hadden we Bloemkorsa. Dus we gaan ook de muziek draaien van de, de Tulpen uit Amsterdam en nog veel meer Tulpen. Maar nu eerst orkest zonder naam met Witneus en Kersemond. Een dagje naar de stad, waar schoon ik niks te zoeken had, toen vond ik daar mijn grootste schat: een engel. En ze had een wit en een kersemond. Kersemond, kersemond. Ze had een wit neus en een kersemond, en wangen als twee appeltjes rond.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 Het heus niet slikken dat je mij hebt laten zitten. Net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij ik bent gekomen heb ik dit boeket genomen. Ik heb het toen je mag het weten, doerend in de goot gesmeten. Anneliese, af Annalise, gebruik toch je goede verstand Anneliese, af Annalise, ik vraag je nog steeds om je hand.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 en iedere man dacht aan Maria als zijn bruid. Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lacht te iedereen. Maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. De man schroefde om die mooie vrouw. En iedereen riep, ik hou oh, van jou. Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, Zich als Maria tegenhand haar hand Toen was Maria stilletjes getrouwd.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 Maria van Baha. Daarvoor de Bietenbouwers met Anneliese. Larry Trio met helemaal door Dolle. En daarvoor natuurlijk orkest zonder naam. Met Wipneus en Kersemond. Nog meer mooie muziek. Zometeen Helma en Selma. Want ik heb mooie tulpen, want ja, we hadden natuurlijk uh, afgelopen weken uh, de al Met een hoop tulpen die we gezien hebben. Het is natuurlijk de tulpentijd. Het is april. Maar nu eerst Herman en Mink met Tulpen uit Amsterdam.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 Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je niet Voor hen die een hart beloofd en ook de kleine vergeet mij niet Op het plein voor het station daar staat. ik So blah, Dat niet Van kapellen met het tuintje. Daarvoor nou, muziek van Helma en Selma, want ik heb mooie tulpen. En ook Herman Emminks met. Hulpen uit Amsterdam. En zoals altijd komt ook weer een eind aan dit programma. Als u het programma nogmaals wilt horen in herhaling. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar mooie stukken muziek. En dan zeg ik tot ziens. En misschien tot volgende week dinsdag. tussen 11 en 12 voor een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En volgende week neem ik weer mee terug. Op reis terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En ik laat u nu achter... De Mooie stukjes muziek, onder andere Doris met zulke rozen. Orkest zonder naam met het lentekind. Maar nu eerst Annie de Reuven met zeg: Wil je misschien even naar mijn hartje kijken? Dan zeg ik graag tot ziens en misschien tot een andere keer. Zeg: Wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het band zo raar als ik je zie.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 Thank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 als voor het eerst iets aan het voorjaar komt.